Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Canadese doodschoot had voor zijn aanval een videoopname gemaakt van zichzelf. Volgens de Canadese politie duidt dat erop dat de 32-jarige schutter... Michael zehaf Bibo ideologische en politieke motieven had voor zijn daad. Hij zou zich kort geleden hebben bekeerd tot de islam. Het motief voor zijn aanslag had mogelijk te maken met de betrokkenheid van Canada... bij de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat... De video is nog niet vrijgegeven omdat de politie nog bezig is met een analyse. Linda de Mol denkt dat zij en haar broer John een goede beslissing hebben genomen door de publiciteit te zoeken over de bedreigingen en afpersingspoging aan hun adres. Ze zei dat in het tv-programma Jinek. Ze zei ook dat het afgelopen jaar zwaar was geweest voor de familie. Eind september werd bekend dat een afperser wil dat John de Mol veel geld betaalt, anders zal Linda en haar gezin iets ergs overkomen. Sinds de uitzending van Opsporing verzocht over de bedreigingen zijn bij de politie bijna 600 tips binnengekomen. En er is ook een compositietekening van een oudere man die taartjes met een dreigbrief heeft laten bezorgen. De Oekraïnse president Poroshenko ziet het resultaat van de parlementsverkiezingen van gisteren als steun voor zijn pro-westerse koers. Hij zei dat op een verkiezingsbijeenkomst. Exit polls wijzen uit dat Poroshenko's partij de grootste wordt met ruim 22% van de stemmen. De partij van zijn bondgenoot, premier Yatsenyuk, krijgt net iets minder. Aanhangers van de afgezette pro-Russische president Yanukovych verliezen veel zetels. Volgens Poroshenko toont de verkiezingsuitslag aan dat de meeste Oekraïners achter zijn plannen staan om een eind te maken aan het conflict in het oosten van het land. Het weer vrijwel droog met wolkenvelden afgewisseld met opklaringen. Het kan afkoelen tot een graad of negen en er kan nevel of mist ontstaan. Overdag op sommige plaatsen eerst grijs, later op de meeste plaatsen geregeld zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 14 tot 16 graden. De komende dagen blijft het vrijwel droog. Een periode met zon met 15 tot 16 graden vrij zacht. Dit was het. E zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Ja! Okay. Okay.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 Per week kan hij er niet meer kopen. En hij laat bellen om een taxi als hij aangeschoten raakt. En zij die blut is en uit Arnhem moet gaan lopen. Hij kijkt wel uit, kijkt wel uit om met Lucifers te spelen. Als hij staat te denken bij een tankstation. En hij voelt geen schermen om wanneer hij zelf moet spelen. En gaat zondags nooit meer naar het stadion. Het vrije wil loopt hij niet in bed wil die er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 Never in your wildest dreams oh, no. Never in your wildest dreams Didn't ever feel this easy Never in your wildest Cause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 Even... I'm yes. Ik